Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden heeft in een tv-interview teruggeblikt... op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump. Hij was die dag ziek en uitgeput, zei Biden bij ABC News. Hij heeft het debat naar eigen zeggen niet teruggekeken. In het interview herhaalde Biden dat hij doorgaat met zijn campagne. Hij noemde zichzelf de beste kandidaat om Trump te verslaan. Hij wees onder meer op het succes van zijn economische beleid. Ik ben nog steeds goed in vorm, zei Biden. Binnen zijn partij denkt niet iedereen daar zo over. Er zijn nu vier democraten in het Huis van Afgevaardigden... die openlijk zeggen dat de 81-jarige Biden plaats moet maken voor een ander. De Slovaakse premier Fico is voor het eerst weer in het openbaar verschenen... sinds die half mei werd neergeschoten. Hoewel die nog niet helemaal hersteld is van zijn verwondingen... hield Fico een toespraak op een Slovaakse feestdag... Hij preest daarin de Hongaarse premier Orbán... omdat hij naar Moskou en Kiev is gereisd... om te praten over vrede in Oekraïne. Als mijn gezondheid het had toegelaten... was ik graag met hem meegereisd, zei Fietso. De Slovaakse premier staat net als Orbán... bekend als pro-Russisch... en keert zich tegen wapenleveranties aan Oekraïne... en tegen een Oekraïns NAVO-lidmaatschap. Feyenoord-middenvelder Mats Wiever vertrekt naar Brighton en Hove albion Dat heeft de Engelse club bekendgemaakt... Hij krijgt daar een contract tot 2029. De 24-jarige Wiever heeft twee jaar bij Feyenoord gespeeld. Daarvoor zat hij bij FC Twente en Excelsior. Hij kwam afgelopen jaar ook een paar keer uit voor het Nederlands elftal. Maar mist nu het EK door een blessure. In Brighton wordt Wiever teamgenoot van Bart Verbrugge, Jan-Paul van Hekken en Joël Veldman. Het weer... Vannacht in het noorden nog af en toe wat regen. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. In de ochtend trekken buien van west naar oost. Smiddags wordt het droog en komt de zon goed tevoorschijn. Het waait flink bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. I'm right. you Verandert met de tijd, iets anders elke nacht Het gezicht van Amsterdam, je blijft jezelf bewijzen Ja, jij bent de mooiste van ons land baby. 6.9. Zie